Ik en dit is het nieuws van NOS op 3. De privacywaakont vindt het niet oké okay dat verhuurders steeds vaker privacygevoelige informatie opvragen. Dat doen ze soms zelfs als je nog niet eens een woning hebt bezichtigd. Zo willen verhuurmakelaars bijvoorbeeld alvast in je bankrekening kijken... om te zien of je wel de maandelijkse huur kan betalen... Daar maakt de privacywaak ons zich grote zorgen over. Omdat die gegevens heel veel meer prijs geven over iemand dan nodig is voor de verhuurmakelaar. Want als iemand nooit tot huren komt, waarom heeft hij dan die gegevens nodig? Het is natuurlijk niet verplicht. Je kunt ook nee zeggen als zo'n verhuurmakelaar om je bankgegevens vraagt. Maar veel mensen voelen zich toch verplicht om het te doen, omdat er maar zo weinig woningen beschikbaar zijn. Cambodja en Thailand zijn het eens over een wapenstilstand. De bedoeling is dat hij vannacht ingaat over ongeveer anderhalf uur Nederlandse tijd. Vanochtend zijn er gesprekken gevoerd met bemiddeling van Maleisië. Vertelt correspondent Mustafa Margadi. Er is gezegd door de premier van Cambodja dat het hele goede gesprekken waren. En zowel hij als premier Anwar van Maleisië, die de gesprekken leiden, bedanken zowel China als de Amerikaanse president Trump voor hun... Uh, ...moeite om uh, dit vuren voor elkaar te krijgen, want zij hebben wel druk gezet op de twee landen. Op meerdere plekken langs de grens tussen Thailand en Cambodja waren de afgelopen tijd gevechten. Dat had vooral te maken met een tempel waarvan beide landen vinden dat hij bij hen hoort. En als je nog lekker weg wilt in eigen land, kan je ook terecht op de camping in Krachenburg... ...waar laatst nog het festival Wildenburg werd gehouden. Dan kan je slapen in een van de DJ booths van dat festival, want die is omgebouwd tot boomhut, de bonbon. Het is eigenlijk in de coronatijd ontstaan. Uh, we hebben hier grote festivals op het terrein, Wildeburg wilde Wildeweide. En uh, Wildeburg heeft de samenwerking met een energiedrankje uh, gedaan. Daar is dit ontwerp uitgekomen en uh, ja, deze is hier achtergebleven eigenlijk als, uh, als kunstobject. Uh, en nu mogen wij hem dus uh, gebruiken in de zomer als boomboom. Hij is nu eigenlijk van ons. In de DJ booth staan nu bedden, er is een keukentje en een eigen douche en toilet. Er zitten. Wel een prijskaartje aan. In het hoogseizoen moet je 184 euro neertellen voor een nachtje. Het weer nog wat buitjes, maar vanavond wordt het droog en dan gaat het flink afkoelen naar een graadje of 10. Morgen dan opnieuw een dag met buien, maar ook met ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 21 graden. Zfm verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt in Burgerveen. Het oponthoud is daar ruim 10 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt in Velzen ook 10 minuten vertraging. Verder staat er een vrachtwagen met pech op de A10 West bij Amsterdam-Slotervaart. Vanaf Amsterdam-Sloterdijk is de verdraging een half uur. Je kunt vanuit het noorden richting Rotterdam omrijden via de ring Noord en Oost. En op de A10 Zuid tussen Amsterdam-Oud-Zuid en Durgerdam ook 10 minuten verdraging door de afsluiting van de Koentunnel in noordelijke richting. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 For all the wrong that you made right So I let down my guard, drop my defenses down by my clothes. I'm learning to fall with no safety net to cushion the blow.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 van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook de Amerikaanse president Trump zegt dat er sprake is van verhongering in Gaza. De Britse premier Starmer wil dat de VS meehelpt om Israël ervan te overtuigen om een einde te maken aan de honger en het lijden van mensen in Gaza. Rusland krijgt van Amerika minder tijd om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Trump gaf president Poetin eerder 50 dagen om een vredesakkoord te sluiten, maar heeft het nu over 10 tot 12 dagen. De man die in april zijn moeder heeft onthoofd in Helvoetsluis heeft waarschijnlijk een psychose gehad. Dat denken het OM en zijn advocaat. De man heeft zijn daad bekend. Dan het weer vanavond opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Dit is ZFM. Crazy people, nervous people, people.